Bij deze aflevering met Frits Bossenboek Wereld op een Keerpunt hebben wij een prijsvraag. Die gaat als volgt. Welke van de gastauteurs bij Frits Bossenboek hebben ook een optreden gehad bij de Battenvieren podcast? En hoe vaak hebben zij die gehad? Antwoord die onder dit filmpje of deze podcast en deel deze podcast. En dan maken wij 23 maart op vrijdag bekend wie de winnaar is. Laat gelijk ook graag weten wat je van de aflevering vond. Vandaag 1 maart en dit is de Batterfire-podcast. Uh, ik ben vandaag uw presentator Wim van den Berg en ik zit met Frits Ros. Meneer Ros, welkom. Dank u. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, het boek dat hij heeft geschreven, De Wereld op een Keerpunt. Uh, voor de mensen die u verder ook nog niet kennen, uh, zou u zichzelf allereerst even ja, voor kunnen stellen ook aan de, aan de luisteraars? Ja. Ik ben uh, macro-econoom, uh, geboren getogen in de uh, Universiteit van Amsterdam, gestudeerd. Uh, ik ben jarenlang adviseur van bedrijven en vooral de laatste zeg maar, 25 jaar adviseur van pensioenfondsen mm -hmm. op het gebied van uh, vermogensbeheer. Dat, dat wil zeggen, ik heb ze geadviseerd over de samenstelling van hun beleggingsportefeuilles. Ja. Uh, daaruit, uh, want hoe is het dan? Want uh, is dan in ieder geval uh, dan geschreven De wereld op een keerpunt. Een ontzettend uitgebreid, uitgebreid boek wat dat betreft. Is er ja. zitten ontzettend, uh, ontzettend veel onderwerpen ook, ook in. Uh, Waar is dan ook inderdaad ook die interesse ook voor al die onderwerpen? Want voor de. Uh, He, want het gaat echt van klimaatverandering. Ja, Wat dat betreft. Ja, we gaan ook ja, in deze uitzending ja, ook over van alles praten. Ja. Uh, dus echt van klimaatverandering tot China is ook op die manier dus ook die interesse daardoor ook gewekt Ja, nou ja, het is uh, eigenlijk gestart met uh, globalisering. Mm -hmm. Ik was van plan om een boek over globalisering uh, te schrijven. En dat is. Mm -hmm. uh, Binnen de economie is dat een redelijk uh, hot topic, um, maar gaande uh, besturing van de uh, globalisering van de internationale handel, um, kwam ik eigenlijk ook op, uh, op de, het gegeven dat, dat ook alle, zoveel andere dingen ook aan het globaliseren zijn, mm -hmm. zoals het globaliseren van, van arbeid, het globaliseren van innovatie. Mm -hmm het globaliseren van... milieuvervuiling... Ja. Um, en, en van... Uh, bevolkingsgroepen... die aan ja. het globaliseren zijn... over de aarde trekken... Um, dus... Um, uh, ik, ik dacht... ja, ik vind eigenlijk ook heel interessant... om, om ook te kijken... Uh, niet alleen naar globalisering van die handelstromen... maar ook nog allerlei andere factoren... die, die eigenlijk daar ook... Een, een, het resultaat van zijn. En, en ja... De globalisering is zowel een vloek als een regen. Uh, maar ik vroeg mezelf af, hoe, hoe steekt dat in elkaar? En, en ik heb dat heb ik proberen te verwoorden in een, in een tiental thema's waarvan ik denk. En meen dat het op een, uh, ja, een keerpunt staat, uh, redelijk scherp komt te liggen, misschien de disrupties zich voordoen. Um, en, en dat heb ik geprobeerd om dat in één boek uh, te gieten. Ja, want in het, uh, in het boek, en dat is ook wel voor de, voor de luisteraars ook leuk, want we hebben natuurlijk ook meerdere, meerdere afleveringen uh, ook gemaakt ook met, met mensen die ook weer, ook in, bijdrage ook weer in het boek ook hebben geschreven. Ja. Dus we, we zien ook inderdaad de, de bijdragers ook van Sint-Lucas, Paul ja. acteur, bijvoorbeeld Jan van der Beek, die we ook, ja. uh, daar hebben we ook een hele lange uitzending ook over, uh, over gemaakt, ook over, over, over migratie. Dus wat dat ja. betreft, ik denk ook dat het voor een heleboel luisteraars ook een der herkenning ook is, ja. ook om, die, ook om die, uh, die visies ook terug te zien. En dat, dat uh, vind ik ook wel interessant om te weten, want wat er dan ook in staat, want ze zijn natuurlijk toch altijd ook gasbijdragers, staat ja. uh, ook volledig ook achter. Uh, niet, niet per se. Het uh, is natuurlijk wel zo dat, dat uh, uh, mensen met, met een bepaalde visie elkaar toch, toch opzoeken. Uh, en dat hoeft elkaar niet helemaal te dekken. Uh, maar vaak is het wel zo dat, ja, ik merk dat er toch een hele groep mensen zijn die, die elkaar op intellectueel gebied uh -huh. elkaar ondersteunen en, en elkaar aanvullen. Um, op zich zeg ik, het is, uh, ik zou er helemaal niks op tegen hebben, om ook mensen die, die echt een tegenstrijdige visie hebben op datgene wat ik vind, om, dat, om die ook in dat boek uh, te krijgen, heb ik geprobeerd. Dat, dat is niet altijd uh, gelukt, uh, helaas. Want zijn er bijvoorbeeld ook nog bekende namen die ook hebben afgezegd? Ja, ja, ja. ja je schrijft toch ook wel een beetje, een beetje meer nieuwsgierigheid namelijk natuurlijk. Nou ja, één naam wil ik dat noemen. En, ja. en uh, dat is uh, Jaap, Jaap van Tuin. Ja. Uh, Jaap uh, ken ik al heel lang. Mm -hmm. um, en en uh, waardeer ik hoog geluk. Mm -hmm. um, en, en hij was eigenlijk ook de eerste die meteen zei, ik, ik doe mee. Mm -hmm. um, en, en Jaap, wie schrijft mij verbazing mm -hmm. als, hij, als hij dan toch, uh, toch afraakt mm -hmm. Dat is op zich jammer, denk ik. Want, uh, gezien... Hij wordt ook in het boek genoemd, natuurlijk. Hij wordt ook in het boek genoemd. Um, ja. En, en uh, zeker uh, zijn, uh, zijn theorie op het gebied van uh, uh, conjunctuurgolven. Uh, uh, heeft daar nogal wat werk over gedaan. Een interessante. Ik vind een heel interessante auteur. Ja. Uh, maar goed, ik, ik heb toch dankbaar gebruik gemaakt van zijn ideeën. Ja. En van zijn, uh, zijn initiatieven in het begin. Dat hij zei, je moet er zeker mee doorgaan. Ja, dat, uh, want in feite, dat vind ik ook wat mooi ook aan het boek. Het is eigenlijk een soort van platform in die zin. Ja. Over, die, met met gasbijdragers ja. inderdaad. En ook uw eigen visie komt er ook in voor. En het leuke is ook, vind ik ook van het boek. Is, is dat, en dat vind ik ook heel erg mooi. Is dat... Uh, sommige thema's die, he, van, die, die zijn ontzettend zakelijk, maar ja. af en toe lees je gewoon ook een bepaalde soort frustratie ook terug he, he, bijvoorbeeld ja. over bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld de scooters in Amsterdam bijvoorbeeld die moeten ook gewoon af dat vind ik het mooi van het boek ook ik ben betrokken natuurlijk, ja. ik ben Amsterdammer ja. en, en betrokken bij Amsterdam uh, en, en ik zie graag dat die stad het goed, goed maakt. Ja. Ik erg me ook aan, aan de enorme hoeveelheid toeristen ja. die, die de stad overstromen en, en, en, en, ik vind dat een zonde van, van de stad eigenlijk. Uh, dat, uh... Dus, uh, dus ja, dat, ik denk dat de dat, uh, menig luisteraar... dat betreft ook wel kan onderstrepen. Ja, uh, ja ik, ik stel voor inderdaad dan ook... om, om het boek om uh, ja, er droog een beetje naar door te gaan. Het meest, ja. het meest interessante wat ik, wat ik inderdaad ook tegenkwam... Ook in het boek... Uh, en, was, ja. en dat is ook even... en ik denk dat daardoor ook een boel... Uh, een boel problemen ook... en ook de analyses ook proble van problemen... een stuk duidelijker ook worden. Ja. Namelijk door... Uh, de verschillende, wat u dan noemt in het boek ringen van problemen. Ja, zou je even de, okay. de ringen van de problemen? Zou je dat ook even aan de, aan de luisteraar die het boek ook niet ook heeft gelezen ook, ook uit kunnen leggen? Of in ieder geval de, ja. uh, de ringen van, uh, van groepen in ieder geval en ja. hoe dat ook met problemen ook, ook samenhangt. Ja, dat is een uh, interessant, uh, interessant ja, punt wat u uh, aanraakt. Um, het heeft wel enige uh, aanloop uh, ja. nodig. Uh, en ik hoop niet dat ik te dat ik theoretisch uh, word. Uh, maar maar ik, ik, zal het, uh, ik zal het proberen uh, in kort uh, te schetsen. Mocht het onduidelijk worden, dan breek ik gewoon niet. Ja, is goed. Ja. Kijk, um, ja, ik, ik ben zoals gezegd macro-econoom. Ja. En, en als macro-econoom uh, werk je met, met, uh, soms met wiskundige modellen. Om, ...om grote uh, ontwikkelingen in de economie uh, duidelijk te maken. En, en in die modellen wordt dan gebruik gemaakt van de zogenaamde homo economicus. Dat wil zeggen, dat is een, uh, een fictieve figuur... Um, ...die uh, zo optimaal mogelijk en rationeel mogelijk uh, handelt... Um, ...zodat je als econoom daarmee ook uh, kunt, kunt rekenen. Nou... Die uh, ik, in mijn optiek is er niet alleen een homo economicus, maar ik noem ook een, een zogenaamde homo communicus. Communicus, mm -hmm. um, een ander woord voor. communiceren. Ja, en, en ook voor samenleving. Ja, voor samenleving. Ja, en en um, uh, ik zeg ja, als je nou ook een beetje uitgaat van een van een, uh, uh, een mens die uh, vrij rationeel.. Uh, ...handelt ten aanzien van zijn omgeving en met de hmm. mensen waar hij mee te maken heeft. Dan, dan wil ik graag uh, onderscheid maken uh, uit, een, uit een tiental ringen. Uh, ik ben zo vrij om ze de tien ringen van Bos uh, te noemen. <laughs> ja, ja. Um, en en de, eerste, uh, de eerste is natuurlijk, uh, dat is geen echte ring, maar dat is uh, ik... De ik-persoon. Ikke, ikke. Uh, en, en liever niet de rest kan stikken. Maar um, de ik um, en, en zijn, zijn belangen. Um, en, en de eerste ring is dan eigenlijk ook uh, het gezin waar de ik uh, dan ook uh, deel, deel van uitmaakt. Ja. Ik sla het boek dan even ja, het, ietsjes over. Uh, uh, ja, het is natuurlijk... ...ontzettend, ontzettend inter interessant inderdaad... Ja. ...want namelijk ook die... Uh, ...en daar er komen we er er zo ook nog ook even ook op terug... ...is dat die uh, homo economicus... ...die valt hij aan de andere kant ook weer aan ook... ...op het moment dat het ook weer ook overkomt... ...waar Jeff natuurlijk ook heeft... ...maar daar komen we zo nog, uh, ja. nog op... Ja. ...nou dus, dus de ja. eerste ring... ...dat, dat zijn dan... Uh, het, ...het gezin... Het gezin ja. uh, um, waar, ...waar de ik zich zeer bij betrokken voelt... Ja. ...daarnaast zijn er... ...de wat verder wegstaande familieleden... ...als ring 2... De ring 3, dat zijn de naaste vrienden. Ring 4, dat zijn de kennissen. Uh, de ring 5 clubgenoten en buurtgenoten. Ring 6 zijn stadsgenoten. Ring 7 zijn provinciegenoten. Ring 8, dat zijn de landgenoten. Ring 9 uh, continentgenoten. En de ring 10 de wereldgenoten. En dus, de, de... De lezer die ziet, of in ieder geval de luisteraar, die ziet ook gelijk ook dat er ook, van, van hoe, verre, hoe groter de ring natuurlijk, ja. ook, hoe groter, ja, hoe meer mensen er ook inpassen in die zin. Ja, dus hoe verder je wegkomt eigenlijk van, van de ik-persoon en van, van de eerste ring zijn het gezin, uh, neemt, neemt de solidariteit, neemt, neemt af. Uh, de mens heeft nou eenmaal de meeste solidariteit met de, met de mensen die hij het meest vertrouwt en het, het beste kent. En, en de meest nabijzijnde, en dat, dat zijn, is, zijn de gezinsleden... Um, nou houdt het daar godzijd ook niet bij op. Uh, men heeft ook... Uh, ik, ik bijvoorbeeld uh, woon, woon in Helmond. Uh, en, en ik weet dat mensen, Helmonders, die, die hebben een zeker solidariteit met, met, met, met deze stad. En met, bijvoorbeeld met Brabant. Uh, en, en met... Uh, uh, uiteindelijk dan met het land. Uh, daar moet je dan solidariteit voor hebben... omdat je daar ook belasting voor betaalt. Uh, maar maar uh, het is te zeggen dat die, die solidariteit... dat is een, een soort een, een afnemende grootheid. Um, uh, uh, en, en dat verklaart eigenlijk ook dat... Um, uh, mensen, burgers, die in feite weinig afweten van, uh, van wat er in Europa gebeurt... wat er met hun centen, uh, hun belastinggeld, in Europa gebeurt... dan ook een, een wat mindere solidariteit met, met, met het Europese gebeuren uh, En dat, dat is eigenlijk uh, merkwaardig. Uh, het, het ligt zo voor de hand. Uh, uh, Europese... Uh, ...mensen van de Europese Commissie... Die, die, uh, ...meneer uh, Timmermans... Uh, ja. die, uh, ...die vindt het eigenlijk... Uh, uh, ...geen goede zaak... Dat, dat, ...dat er zo weinig solidariteit... ...met, met Europa ja. is... ...maar dat, dat komt gewoon omdat... ...de, de afstand is, is erg groot... Um, een heleboel van... ...datgene wat in politiek Den Haag... ...besloten wordt... Ja. ...is verschoven naar, naar, naar het Europese... En, ...en je ziet nu duidelijk... Dat, uh, dat er een grotere solidariteit is met datgene wat er lokaal gebeurt. Mm -hmm. Je ziet eigenlijk een soort centripetale beweging. Politieke dingen die worden contrekeur tegen de, tegen de wil van, van burgers in Europa geregeld. Ze weten niet wat er met dat geld gebeurt. Maar aan de andere kant zien ze dat Den Haag minder, minder te zeggen heeft, in de melk te brokkelen heeft mm -hmm. ja. en ze gaan dus meer naar het lokale toe. Is dat ook, uh, want er worden uh, want, want, uh, die ringen die hebben, hè, die, die, die hebben dan dus uh, die hebben natuurlijk dan ook invloed. Is het ook zo dat, uh, want dat, uh, dat staat ook om meer dan ook in het in het boek, is dat ook te vinden, praten uh, hebben we regeringsleiders bijvoorbeeld dan ook op het verkeerde niveau naar de burger toe. Dus bijvoorbeeld, door bijvoorbeeld nemen we bijvoorbeeld het voorbeeld van klimaatproblematiek, wat in het boek ja. beschreven staat. Ja. Ja. Dat, uh, door daar zo mondiaal over te praten... Uh, interesseert de mens niet? Want volgens mij is maar 2%, er is ook onderzoek volgens mij voor de verkiezingen gedaan. De ja. 2% dat werkt ook in de klimaatproblematiek... ook geïnteresseerd dat is ook voor het ja. uh, uitzoeken van een politieke Ja, nou ja, dat het, het is, een, uh, dat is het, het hele grote probleem van, uh, mm -hmm. van, van de klimaatvraagstuk. Uh, het is een, een, een vraagstuk wat, wat op, op mondiaal niveau mm -hmm. plaatsvindt. De meeste burgers die begrijpen dat, dat er toch, toch uh, een aantal dingen niet goed gaan uh, in, in het uh, milieuvervuiling. Uh, klimaatopwarming van de aarde. Men heeft daar een, ja, een mo moeilijk gevoel bij. Maar wat, wat moet je er in godsnaam aan doen als burger? Uh, je, je krijgt de mogelijkheid om voor, voor, voor drie tientjes naar, naar, naar Rome te vliegen. En, en, en ja, als ik het niet doe, dan doet een ander het. Ja, uh. uh, ik begrijp dat je, als je naar Rome vliegt, dat je dan, uh, geloof ik, uh, een vierkante kilometer aan, aan nieuwe bomen moet planten om, om, dat, om dat te compenseren. Ja, het, het, is, het is het absurd natuurlijk. Dat is, dat is de moeilijkheid met, met dit soort vraagstukken. En, uh, maar, ja, ja, en juist dan ook, uh, want, want dat, hè, dat zie je dan ook in dat ik door het boek ook heen dat, uh, dat inderdaad ook steeds uh, he, uh, grotere organisaties hebben. Bijvoorbeeld, er wordt ook in het boek ook mee ook ja. gesproken ook over uh, ook het toenemen ook van het aantal fusies, bijvoorbeeld ook, ja. tussen, tussen bedrijven, maar ook over partijen zoals bijvoorbeeld ook BlackRock bijvoorbeeld. Ja. Uh, ik, denk, ik denk ook dat uh, de, de onze luisteraar niet uh, weet, en ik zelf persoonlijk ook niet, van wat is nou de invloed van dat soort uh, partijen ook op uh, het dagelijks leven ook van mensen. Zeg maar. Want die besturen natuurlijk wel, ja. of die kunnen natuurlijk wel door transacties uh, hele, hele markten ook in beweging brengen. Zoals dus bijvoorbeeld pensioenfondsen dat ook natuurlijk kunnen, kunnen doen. Maar wat, voor partijen, ja, wat, wat is nou de exacte invloed die we die ook in die, in die, in die maatschappij er dus ook van terugzien? Dus een, een grotere ring hè, ja. bij dat individu, zullen we zeggen. Je komt dan aan, aan, aan de globalisering ja. um, en. en uh, en, en de consolidatieslag die, die plaatsvindt, uh, met name in het, ook in het hele grote bedrijfsleven, die, die aan het consolideren slaan uh, en, en dus ook uh, ja, mondiaal in feite uh, allerlei producten die, die overal hetzelfde zijn als je. Als je in Indonesië komt, dan kom je bijna dezelfde winkels, uh, kledingzaken tegen die je ook in Europa tegenkomt. Uh, dus, uh, maar als we het dan over. U heeft het over BlackRock. Uh, dat ja. is een hele grote. de grootste. mondiaal grootste. Uh, vermogensbeheerder. Ik geloof ja. dat ze 5 triljoen. Ja, uh, assets van? in beheer hebben. Um, ja, dat, dat in Amerika uh, zegt de toezichthouder dat dat een. Uh, ...een, een systeemgevaarlijke uh, organisatie zou kunnen zijn... ...doordat ze zoveel uh, financiële power hebben... Uh, ...dat ze markten kunnen, kunnen naar hun hand zouden kunnen zetten. Uh, als, als, als een heel groot gedeelte van, van die activa een uh, bepaalde richting op gaan, ja, dat, ...dat zou van invloed kunnen zijn op... op uh, op, op, op, de, ...op de hele financiële markt. ander punt is dat, uh, dat deze uh, vermogensbeheerders ook de mogelijkheid hebben... ...om uh, in de richting van het bedrijfsleven bepaalde uh, criteria aan te leggen. Dus te zeggen van, jij gaat niet in kinderarbeid beleggen... ...jij gaat een dividend uitkeren uh, en, en uh, jij gaat een milieuvriendelijk beleid voeren... Dat kan ook heel gunstig uitwerken natuurlijk. Ja. Um, dus zij, de, de maatschappelijke rol van, van met name de hele grote financiële instellingen... Ja. ...vermogensbeheerders die over ontzettend veel vermogen beschikken... Ja. Uh, ...die maatschappelijke functie die, die wordt steeds uh, belangrijker. En, en ook politici ja. nemen daar nood van. Ja, want uh, kan je dan ook inderdaad zeggen ook dat... Uh, de, want hij lijkt inderdaad ook dat op het moment dat je zoveel assets ook beheert, ja. dat je op een gegeven moment ook politiek gezien ook een speler wordt, ja, absoluut. Dat, dat, um, en, ja. Um, en, en juist dan ook, doordat je doordat je natuurlijk ook zo, ja, zo, uh, zo snel ook met assets, kan, kan, ja. kan schrijven, ja. Uh, ja. Lijkt, het mij ook, ja, lijkt het mij dan ook dat, dat je dan ook als burger in je zei. In wezen ook natuurlijk ook... ...ja, ja min of meer kansloos natuurlijk ook, ook bent... Als je, ...als je ziet ook hoe... ...dat democratisch gaat... He, je, hebt, ...je hebt verder daar natuurlijk geen, geen invloed natuurlijk nee, ook op... Nee, nee. Uh, ...ziet u dat ook als een angst? Sorry? Ziet u zie dat ook als een soort van angst in die zin? Dus dat dus partijen... ...dat een partijen steeds groter worden? Ik, ik, uh, ik moet zeggen dat... dat ...het, het, het, het, het, het ja, bewijs... ...dat het uh, ten kwade... Uh, gebruikt ja? ja, wordt. Dat is nog niet geleverd. Uh, dat, uh, uh, uh, uh, maar ik, ik moet zeggen dat, dat uh, economen met mij uh, uh, kijken met, met vrees naar de hoeveelheid uh, vermogen en monetaire financiering die, die door centrale banken plaatsvindt. Um, en, en, en de hype die dat teweeg brengt op de, op de beurzen. Um, en, en de vraag of die ballon uh, ooit doorgeprikt uh, gaat worden. En, en zoals we weten uh, zijn er altijd crises. We hebben in 2008 de laatste gehad. Dat is alweer tien jaar geleden. En sindsdien zijn, uh, is er een enorme monetaire financiering via de centrale bank heeft plaatsgevonden. Ja, dat gaat een keer ten einde komen. De rente zal een keer omhoog gaan. is nu extreem laag. De vraag is dan, ja, wat, uh, wat gaat dat betekenen op de financiële markten? En met name deze hele grote vermogensbeheerders, hoe gaan die daarmee om? Uh, uh, we hebben dus ook sprake van Flits, uh, kapitaalpartijen die heel snel inspelen op koersbewegingen. Uh, wat wat, gaat, daar, uh, wat, wat uh, gaat dat betekenen? Ja, want ziet u daar ook een probleem ook in met, met betrekking tot die flitshandel, dat natuurlijk, want volgens mij is het zo, dit doe ik even uit mijn hoofd, dat meer dan 80% van de handel gaat tegenwoordig gewoon automatisch. Ja. Dat op het moment dat het dan ook een keer ook uh, misgaat, en dat, dat merk ik ja. ook, dat zit ook ja, daar, onder, ja. natuurlijk ook in het boek, min of meer ook, Er zijn ja. toch wel ontzettend veel, uh, ja in mijn optiek, in ieder geval, op problemen die je ook schetst. Ja. En dat juist ook dan ook zo'n zo uh, combinatie van dit ook nog wel eens een, een behoorlijke impact ook zou kunnen hebben. Zeker, als ja. in een, in een bepaald, uh, zeker ook als het samen op een gegeven moment ook gaat komen. Ja, ja. ja. kijk, uh, we, uh, er zijn een aantal uh, grote tegenstrijdigheden. Uh, aan de ene kant uh, zeggen we, uh, die, uh, ja. we moeten eigenlijk naar een nulgroei toe. Uh, Um, uh, want uh, zoals nu gaat, uh, dat het vooruit buldert. Uh, uh, stel dat, dat ook uh, allerlei landen in, in Afrika dezelfde mm -hmm. zogenaamde footprint, uh, voet, voetafdruk, uh, milieuvoetafdruk hebben mm -hmm. zoals wij dat in het Westen hebben. Mm -hmm. Een gigantische vervuiling die wij veroorzaken, stel dat ze in India allemaal uh, in hun auto gaan rijden, ja dan dan gaat het helemaal holen de boller uh, ja. met de vervuiling. Ja. Dus wat we, wat we eigenlijk nodig hebben is, is een nulgroei en een, een, een, een circulaire economie. Waarbij we gebruik maken van bestaande grondstoffen. Um, zodat we niet, niet verder um, de grondstoffen op, opsoeperen. Um, aan de andere kant. Economen die zijn heel druk bezig om, om, om de economie op te jagen uh, en monetaire financiering te veroorzaken, inflatie te veroorzaken, dat de economie blijft draaien. Uh, dus een, een flinke tegenstrijdigheid. Ja, dat uh, want want inderdaad de ECB, he, dat, dat schrijft ook in een boek, die willen eigenlijk ook altijd ook die, die 2% ook uh, behouden. Ja. Natuurlijk qua ja. inflatie. Ja. Maar ook dat ondanks ook al het geld uh, wat in het systeem ook wordt gepompt, dat het ja. ook niet lukt. Maar wat ja. ik daarnaast ook zie is ook dat. Uh, bijvoorbeeld ik ook als particulier zijn dat ja. op het moment dat je uh, want natuurlijk het, het geld komt in ja, eerste plaats eerst... natuurlijk nadat het is gedrukt, komt het op ba uh, bankbalansen komt er natuurlijk ook terecht, ja. maar dat vervolgens uh, banken zelf weer dit geld min of meer ook op de balans ook laten staan, maar dit ja. vervolgens weer niet ook aan particulieren ook weer uitlenen, waardoor ja. het dus ook in de in de economie komt, waardoor er een heleboel geld natuurlijk ook op bankbalans <gül> ja. staat. Ja, ja, ja, uh, ja. Uh, moet uh, Stel nu dat ook dat, dat geld ook, uh, ook veel meer dan ook van die bankbalans ook afgaat... en veel meer ook in het particuliere systeem in die zin er dus ook komen. ziet u dat ook als een probleem? Van, gaat, gaat dan in één keer de inflatie, juist ook omdat er dus op al die bankbalans individueel... Een, ja, allemaal mini-bubbels zijn, op het moment dat het allemaal natuurlijk in het systeem gaat... dat dan in één keer de inflatie omhoog gaat. Dan kan, ja. kan het enorm uh, gaan, gaan, gaan uh, exploderen. Ja. Um, uh, de, in de jaren tachtig, uh, ver voor uw tijd, uh, <laughs> ja. toen, uh, toen hadden we te maken met, met een, een inflatie van 16%. Dat is nu onvoorstelbaar. Uh, ja. uh, uh, maar met, met de enorme monetaire financiering die die nu plaatsvindt, uh, zouden zou we een keer weer. Uh, ...weer, weer een, een, een, een, een hele hoge inflatie kunnen, kunnen, kunnen plaatsvinden. Uh, uh, komt bij dat, dat, dat uh, die rentestijging die, die, die er nu aan zit te komen... Uh, ...in Amerika gaat die rente al, al omhoog... Maar dat moet heel erg voorzichtig gebeuren, ja. want met name bedrijven zijn verslaafd aan, aan een lage rente. Ja. En als je die rente dus redelijk snel gaat verhogen, dan gaan er toch best wat, wat Amerika, Amerikaanse bedrijven failliet. Ja, want dat was bijvoorbeeld ook, uh, ook een paar dagen geleden inderdaad. Want volgens mij was het uh, echt een aantal maanden lang dat, dat de beurs eigenlijk... Uh, ja. ja, ook zeker ook in de Verenigde Staten natuurlijk ook alleen maar ook omhoog, omhoog, omhoog ging. En dat het ja. dat ook dat een bijna een soort van Trump-achtige rally was. Maar dat kwam in één keer inderdaad ook een... Uh, en ik keer ook een, een abrupt einde aan... op het moment natuurlijk toen... toen in ieder geval er al gerucht was... van nou de, de rente zo. wel ja, eens omhoog ja, kunnen gaan... en dat ja, het gelijk ja. min 5% op Het moet, ontzettend, uh, moet ontzettend voorzichtig mee zijn. Ja. Uh, dus ja... een uh, groot vraagteken. Ik zie voorlopig... Uh, zie, zie, ik, zie ik nog, nog geen... Uh, uh, grote ellende. Maar ja, voor 2019... Uh, ook niet verbaasd zijn als, als daar toch een, een, een uh, de Hosanna-periode ja. ten einde uh, komt, ja, want zo bijvoorbeeld ook de, uh, want de uh, in het boek wordt ook beschreven, uh, en dan hoor je, en dat vind ik heel erg opvallend. In de, in de mainstream media hoor je daar eigenlijk helemaal niet zoveel over. Maar ik denk dat het wel ontzettend belangrijk is ook om dat te doen. Ja. Namelijk de bedrijfsobligaties die, uh, ja, die geherfinancierd moeten worden. Ja. Ja, ze, uh, ik denk dat weinig mensen ook en weinig luisteraars ook weten waar het ook exact ook over gaat. Dus misschien, misschien wel handig om even hmm. ook, ook daar een, een korte toelichting ook over te geven. Wat voor. Ja. Uh, ja, wat, wat voor gevaar dit ook heeft dat ook met zich mee op zo kunnen doen? Ja. Nee, ik, ik, uh, ik, ik zit dan ook even aan China te denken. Ja, ja. Um, uh, kijk, uh, China die, uh, die is enorm uh, druk bezig om, om mondiaal uh, zich uh, te ontwikkelen. Uh, en, en heeft uh, ontzettend veel geld gegenereerd, mm -hmm. mogelijkheden om, om uh, zaken uh, op te kopen. Mm -hmm. Um, uh, de schuldpositie in de Verenigde Staten die is ontzettend hoog. Mm. En die is uh, met name ook door, uh, door Trump, een belastingverlaging die, die heeft aangezengeld. Mm. Is, zijn schuld, is die schuldpositie verder op, opgelopen. Mm. En wie koopt die schuld op? Um, uh, dat, is, uh, dat zijn met name ook Chinese partijen. Mm. die uh, uh, Eigenlijk is de noodzaak om, om oorlog te voeren... Uh, eigenlijk verminderd aanwezig want uh, uh, de mogelijkheid is om, om met behulp van geld uh, allerlei zaken op te kopen en je ziet nu dat, dat China uh, met name in infrastructuren uh, van Amerika enorme, uh, uh, enorme uh, posities uh, heeft ingenomen uh, Amerika is nog niet in handen van China, mm -hmm. maar uh, het is enorm veel geld, uh, Chinees geld, naar Amerika gegaan. Mm -hmm. China is op het ogenblik ook heel erg druk bezig om, om op te kopen in, in, in Engeland. Uh, in Nederland weten we ook dat ze, dat ze bezig zijn. In Afrika zijn ze heel erg druk bezig uh, om, om zaken op te kopen. Dus ze hoeven geen, geen oorlog te voeren. Nee, ze kopen, ze kopen gewoon de wereld op. Uh, een enorme belangrijke uh, positie uh, zijn ze aan het innemen. Uh, omdat, uh, als je zou, zou een soort, soort financiële kol kolonialisme, zou, je het, zou je het kunnen, kunnen noemen. Het, uh, ja, gaat dat? Het, het, want, want inderdaad, want in, het, uh, uh, in het boek beschrijft hij ook, uh, onder andere ook Jong van der Veer natuurlijk, hè, de, de, de oude topman van Shell. Ja, ja. Die ook zegt ook dat uh, in, hè, om het ook dan weer een, een schaallaag ook naar Nederland ook weer te betrekken, ja. dat 11 van de 25 uh, bedrijven in de AIX op dit moment. Dat die ook, wat dat betreft ook een aantrekkelijke overnamekandidaat ja. ook zijn voor, uh, ja, voor, voor een, buitenlandse, ja. een buitenlandse partij, zien we dan ook. Uh, in die zin dan ook niet, niet uh, ja, ook datzelfde uh, kolonialisme ook weer ook in Nederland terug, uh, terugkomen? Ja, natuurlijk. Um, uh, we zien dat, dat Chinese bedrijven uh, Nederlandse bedrijven opkopen. Nederlandse bedrijven zijn aantrekkelijk uh, krenten in de pap om, om, om op te kopen. Het zijn uh, bedrijven die niet echt uh, enorm zwaar uh, verdedigd worden, beschermd worden. En, en uh, Axo heeft natuurlijk een enorme strijd uh, geleverd en uiteindelijk uh, voorlopig gewonnen. We moeten kijken, op den duur zal dat, zal dat niet gaan lukken en komt Axo ook in vreemde handen. En als je kijkt naar, naar de AIX op dit moment, en je kijkt naar de AIX van, van 20 jaar geleden, dan zie je dat er enorme uitverkoop heeft plaatsgevonden. En, en die uitverkoop die, uh, die, vind, die vindt nog steeds plaats.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 Uh, buitenlandse bedrijven opkopen. Aan de andere kant vinden we het verschrikkelijk als onze kroonjuwelen uh, worden opgekocht door, door buitenlandse partijen. Uh, maar ja, het is uh, uh, opkopen en, en, en, en het is een, een, een killing competition uh, in de wereld uh, van bedrijven die elkaar opkopen, posities innemen, omzet genereren. Maar is daarbij is wel het verschil dat, uh, stel bijvoorbeeld dat, want ik denk dat dat, dat, dat misschien nog wel een, een, ook wel, ook wel een gevaar ook kan, kan zijn als ik u, als ik u helemaal ook volg, namelijk dat uh, in China zijn natuurlijk, en dat beschrijft u ook in het boek ontzettend veel uh, ja, uh, uh, bedrijven die ook in handen ook zijn van de Staten, die ook midden ook overeind worden ja, de ook door de ja, Staten, ja. op het moment dat die uh, hmm. natuurlijk ook ja, he, uh, dat geld ook op de Nederlandse ja. markt uh, komt en dus dat er in Nederland ook wordt gehandeld en dus ook dat financiële kolonialisme ook plaatsvindt dan kan, ik mee, dan kan het volgens mij ook zijn dat dat natuurlijk ook politieke gevolgen ook heeft ook omdat uh, de president van China uh, daar ook mede ook aan, de, aan, de, aan, de, aan de knoppen ook zit Absoluut. Dus, dus zie je dan ook dat, dat daarin dus ook de um, zou, want zou daarin dan ook de Nederlandse politiek niet veel meer op moeten doen... Ook om dan ook te kijken van goh... juist ook omdat, het, omdat uh, China dus politieke invloed heeft... en ook ja. op, het, op, het, uh, ja. op het bedrijfsleven hier ja. in Nederland zou, Nederland... zou Nederlandse politiek dan ook weer uh, ja, een soort van zet terug ook moeten doen? En wat zou dan ook die zet, die zet, die zet zijn? Um, interessant punt wat, wat u aanraakt. Um, ik, ik zie nog niet dat, dat uh, Chinezen... Uh, politieke invloed... Uh, uitoefenen op de Nederlandse politiek. Hè. Er wordt gesproken over... Russische uh, invloed... op het op Amerikaanse uh, ja. beleid. Um, maar wat, wat, wat je wel ziet... op dit moment... dat is dat... Uh, dat, dat China... Uh, ...invloed uitoefent op de, op de Australische politiek. Uh, dat heeft u misschien uh, meegekregen dat, dat uh, Australische politici zijn omgekocht door Chinezen... ...om, om vooral uh, uh, de richting op van, van de Chinezen te stemmen. Uh, dus... Uh, met name uh, China is, is druk bezig om, om, om zich uh, ook, ook uh, natuurlijk uh, in, in de, in de uh, directe omgeving ja. zich te positioneren. Ja. Uh, ik denk ook aan, aan, aan Noord, Noord- en Zuid-Korea. Ja. Uh, we moeten vooral niet denken dat, dat, dat de Chinezen uh, in de richting van Noord-Korea... Uh, ja. Uh, acties zullen ondernemen uh, mm -hmm. in tegendeel mm -hmm. uh, het zijn geen twee handen op één buik maar uh, dat, dat, dat is uh, out of the question dat zij uh, de, de, de duimschroeven aan zullen gaan draaien bij, bij Noord-Korea denk ik dus uh, China uh, is ook bezig met, met, uh, met de nieuwe zijderoute mm -hmm. Uh, uh, ik denk aan, aan uh, uh, het opkopen van uh, havenonderdelen in Piraeus, in Griekenland. In Griekenland uh, uh, dus waar ze kansen zien om invloed uh, uit te oefenen, haar belangen veilig te stellen, uh, zullen ze dat zeker niet laten. En, we zien nu dat, dat China zich ontwikkelt tot een, tot een dictatuur. Ja. Uh, Xi Jinping is, is gewoon een, een dictator voor het leven die ja. eigenlijk dezelfde richting op is gegaan. Althans wat, wat zijn bestuur betreft. Niet, niet wat, wat de moorddadige uh, beleid van Mao heeft. Ja. Ja. Rond, rond 100 miljoen uh, slachtoffers heeft dat geëist. Ja. Ja. Uh, ik zie niet dat Xi Jinping dat doet. Mm. ...maar de man is wel... Uh, ...nu moe voor het leven... Mm. ...en, en uh, ja, het land is, is aan het veranderen... In een, ...in een... ...Big Brother is Watching You uh, staat... Mm. ...met staatsbedrijven... ...en de burger die, die wordt... Uh, uh, ...gefotografeerd... Uh, ...wherever he goes. Ja, ja. Dus, ja, want dat beschrijft hij inderdaad ook in het, in het boek... Dat, ...dat inderdaad dat er ook een beweging... ...ook zelfs ook is ook al in China... Dat, uh, ...dat, dat zelfs ook het gedrag... ...ook van burgers ook al wordt gekoppeld... Ook ...aan aan van hoe aan de kredietverlening... Je, ja. aan de kredietverlening. Uh, uh, ja. ...als je vijf keer door het rood loopt... Uh, ...over de ja. straat... Uh, ...dan, dan uh, kan je het vergeten... Met, ...dat je een krediet dat, uh, krijgt... Uh. ...ja, dat is, uh, ja want, want, want dat is... Uh, want, ...ja, dat is natuurlijk... Ja, ...in Nederland heb je natuurlijk ook wel... ...of wel bepaalde checks natuurlijk ook ja. wel ...op het ja. moment dat je ook een krediet, uh, ja. uh, een krediet krijgt... ...maar, maar dat dit, is in, dit, dit gaat heel erg ver... ...dit gaat heel erg ver... En, uh, en, en want, want, gaan we, want, ja, ik denk dat we dit natuurlijk ook in, in Nederland, dus we wel in een, in een wat langzamer tempo, maar misschien gaan we in Nederland ook wel die, die kant, die komt natuurlijk ook op met bijvoorbeeld de Sleepwet en dat soort zaken. Uh, ja, ja, dat, dat soort ja, zaken. Of vindt ja. u daar toch wel wat, wat geruster ook op dat er in Nederland, dat, want hij want zegt ook van. Nou ja, je, je komt dan, uh, je komt dan toch, toch ook weer aan die, uh, aan die ringen uh, terecht. Ja. Hè? Uh, mm -hmm die burger, die uh, je, veel burgers die toch toch niet helemaal happy mee zijn, zoals, zoals het gaat in het land. Uh, bijvoorbeeld wordt uh, uh, gesproken Nederland narcotica staat, uh, uh, de de schietpartijen die plaatsvinden uh, en de, de onmogelijkheid om preventief uh, in te grijpen. Uh, uh, Waarbij de privacy voor de veiligheid gaat. Uh, de vraag is in hoeverre en hoe lang kan die gedachte dat de privacy voor de veiligheid gaat, hoe lang kan dat stand houden? Als, als, als, als dat verder gaat met, met, met uh, de narcotica, staat Nederland. Uh, uh, ...wordt het dan niet tijd om... ...om inderdaad preventief... Uh, ...in te grijpen. Mm. Uh, maar de moeilijkheid is... ...dat daarmee ook de rechtsstaat... Uh, ...in het redding komt. Ja, want... want, uh, mm. want kijk, het, het, ...het mooie is ook... Uh, ook aan, het, aan het begin schrijft hij... Uh, ...dat er zijn eigenlijk... ...twee grote periodes geweest... ...dat Nederland ook een gidsland natuurlijk. ...met de VOC natuurlijk ook... ...met en natuurlijk ook in, de, in die zin, ook in de, in de jaren zestig, met de liberaliseringsverslag. Ja, ja. um, nou, hebben we 2000 en dan ook 2018? Vraagtekens zaten er dan ook heel erg, ja. heel erg mooi op. nee, inderdaad. Ja, als je terugkijkt, uh, ik, ik kom nu eigenlijk nu net, net van uh, de Hermitage de Hollandse ja. Meesters. Ja, ja, ja, ja. Uh, en, en, uh, uh, dat is natuurlijk de, de bloeiperiode de 17e eeuw, de bloeiperiode van de Nederlandse cultuur de enorme wetenschappen die we toen hebben, de schilderkunst het was een fantastische periode en wij staan, als Nederland staan wij eigenlijk aan de basis van, van de globalisering, ja? we zijn toen met de VOC uh, zijn we richting uh, Japan, uh, richting China, richting, uh, richting uh, Indonesië, Australië. Kijk, wij waren in feite de eerste die Australië ontdekt hebben. Uh, sommigen denken dat dat uh, de Engelsen zijn, nee. Houtman was de eerste. Uh, dus wij, wij staan aan de basis van, van de globalisering. Uh, en, en, uh, ja, ik, ik zeg wat we ook in de wetenschap hebben gedaan dat is ongelooflijk, Christian Huygens en al die andere mannen, Spinoza die erna kwamen ja, dat is een niet van enorme ook, ja. enorme rijkdom aan, aan wetenschappen. Nederland was eigenlijk dan noem ik dan gidsland ja. ja, dat is inderdaad uh, afgezakt uh, maar we zijn dat weer geweest in de tijd van, van zeg maar de zestig, 70 jaren, uh, liberalisering Inderdaad, uh, Nederland uh, we waren de eerste die ook veel aan, aan ontwikkelingssamenwerking deden, en dat, dat soort uh, onderwerpen. Abortus uh, enzovoort. Euthanasie. Uh, sorry? Euthanasie. Euthanasie, ja. ja. Um, en en uh, ik vind het heel erg spijtig en, en jammer dat, dat Nederland in de, de laatste vooral de laatste jaren... Um, eigenlijk ook na, na Fortuin 2002 mm -hmm. veranderd is in een land wat, wat redelijk verdeeld is en, en, en uh, weinig richting meer weet te nemen mm -hmm. en, en uh, ik, ik zeg nou ja, de problematiek ja, die tien punten die ik opnoem waar, waar, waar een keerpunt mogelijk is al die onderwerpen, die, die vind je eigenlijk terug in Nederland en Nederland is eigenlijk de snelkooppan van al die problemen en zou het nou eigenlijk mogelijk zijn dat we eens een keer niet meer elkaar uh, verketteren uh, en, en elkaar de, de, de kot uitvechten maar proberen uh, om ons om ...met elkaar uh, tot een goede oplossing te komen. Ja, want uh, en daar ben ik dan ook wel heel erg, heel erg benieuwd naar, want, want uh, wat zou dan... Uh, ...want je ziet eigenlijk, uh, het, uh, het politieke antwoord is op dit moment dat bijvoorbeeld aan de, aan de rechterkant van het politiek spectrum... ...zo zeggen bijvoorbeeld uh, de VVD van nou, moet we moeten meer naar de economie kijken. Ja. De Forum voor Democratie die zegt bijvoorbeeld, van we moeten ook veel meer naar de, naar de cultuur kijken... Om nou weer gidsland te worden, wat zou nou een mooi eerste onderwerp dan kunnen zijn om weer, is dan in die zin ook de cultuur heel erg belangrijk? Of juist ook waar we het nu ook net ook hadden, ook dat het financiële aspect is. Ja, het is allebei natuurlijk belangrijk. De kreet is vaak It's the economy, stupid ja, ja, ja. Uh, Dus economie, ja ik ben econoom Dus ja, economie ja. blijft erg belangrijk En, en dat, dat heb ik een beetje tegen Op, uh, op die auteurs die, die, ja, ja. die met mij dit boek ja, ja. hebben geschreven ja. Dat die ...eigenlijk zich weinig uh, interesseren voor, uh, voor de economie. Terwijl dat uh, ja, heel erg bepalend is. Ja, heb ik het ook over gehad. Ja, en als ik dan wat kritiek heb op die auteurs... ...die zo uitstekend zijn op zich... ...maar ze, ze laten na om, om uit hun eigen vakgebied te treden... ...en eens kennis te nemen van... Wat vindt er nou ook in, in andere vakgebieden plaats? Hè? Bijvoorbeeld economie, wat ik, wat ik heel erg interessant vind, is uh, bijvoorbeeld ook, ook de biologie. Um, uh, daar kunnen we misschien zo nog ja, even ja. over hebben. Uh, en de neuropsychologie is ook uh, heel erg uh, interessant. Um, uh, en, en het is allemaal inter interlinked. Het, het hangt allemaal met elkaar samen. En. en um, ik probeer dus ook in het boek uh, mij niet alleen maar met economie bezig te houden, maar ook met, met, met culturele mm. zaken, met, met biolo biologische zaken. Mm. Ja, want houden. Want, uh, want, want we hebben natuurlijk net ook over de, over de grote invloed ook van, van bedrijven ook, uh, ja. gehad, ja. houden bedrijven zich nou ook veel te weinig ook bezig met cultuur. Er zijn er veel te veel. Want ja. er wordt namelijk ook uh, in het boek wordt dan ook beschreven van uh, dat juist ook de. ...bedrijven ook... Ja, ...een ontzettend spinuel in feite ook is... ...voor, uh, voor ook het, het culturele marxisme natuurlijk... ...maar zouden daar bedrijven ook... Ja. Uh, ja, ook anders eigenlijk ook in moeten bewegen... Misschien misschien meer, ja, dat, meer cultuur dat focussen... Dat, dat, ik, ...ik denk dat je dat niet van ze mag eisen... Ja. Uh, ...bedrijven zijn met, met één ding bezig... Uh, ...dat is met elkaar... Uh, uh, ...zo goed mogelijk een product uh, te maken... En, ...en daar winst mee te maken... Uh, en, en, ...en een positie in te nemen... ...in, in, de, in, de, in de handel... ...in de, de financiële markten... Uh, uh, ...en dat is hun taakopdracht... ...en, en het is aan, aan de regering... ...om, om de kaders uh, te stellen... Uh. waarbinnen deze bedrijven moeten opereren... ...en je kan... Je kan wel van ze eisen uh, dat ze zich aan die kaders houden en dat ze niet, uh, dat ze niet uh, de, de omgeving aan het vervuilen zijn. Dat ze niet gebruik maken van kinderarbeid ja. en al, al dat soort zaken. Ja. Um, en, en helaas uh, is daar nog veel werk aan de winkel. Ja. Uh, dat is op zich betreurenswaardig. Uh, maar daar dat, dat, dat moet ook stringent worden opgetreden. Ja, dat um, en um, in het verleden, want daar want moet inderdaad dan wat wat, wat, uh, wat streng ook voor worden, worden opgetreden, maar is er dan ook uh, wat meer ook duurzaam ondernemen in die zin? Zou dat dan ook dat, dat, dat, is, dat dan ook een dat mogelijkheid? Dat is absoluut uh, Nederlands, Nederlandse bedrijven zijn daar uh, best wel uh, mm -hmm. uh, frontrunners. Mm -hmm. Um, en en uh, je ziet ook dat pensioenfondsen, uh, die dus aandelen hebben van die bedrijven, die, die stellen jongens, jullie moeten uh, voldoen aan allerlei duurzame maatschappelijk verantwoord beleggen, maatschappelijk verantwoord investeren, uh, die, die kunnen daar uh, eisen stellen. En dat doen ze ook. En dat is een goede zaak. Ook een van de thema's die daarin, dus ook voor, naar voren komt, en, uh, want we hebben namelijk nu hebben we heel erg beschreven ook alle, alle, alle grote krachten, min of meer. Ja. Uh, een van de thema's die dan ook in het boek naar voren komt, is dus ook populisme. En ja. daarin uh, gebruikt u ook de, uh, de, uh, de Gini-coefficiënt. Dus waarbij ook, ja. uh, ook wordt aangetoond dat, dan dus ook de, uh, in een periode van 1977 tot 2011 ook de onderste 10% van de, van, de, van de Nederlandse bevolking... hopelijk dat, dat al goed zegt... het 30% in die zin ook slechter ook hebben gekregen. Ja. Ja. Um, en ik ben ook wel even, even benieuwd van... Goh, uh, koppelt u dat dan ook aan, aan meer populisme in die zin? Dus ook, hè? Van dat, dat mensen dus ook steeds meer... Hè? dus dat, dat de, de krachten die we ook hebben beschreven... steeds groter en groter, groter groter worden. En dat, dat dan dus ook het individu als... als uh, dus ook steeds weerlozer... dus, dus ook, hier, ook weer op dit vlak... ja... Um, natuurlijk... Uh, speelt... economie hier weer een belangrijke... rol... Mm -hmm. uh, um, je ziet dus dat... dat de, de inkomensongelijkheid... Mm -hmm. in de wereld... Uh, best wel aan het toenemen is... Uh, in Nederland valt dat eigenlijk relatief nog mee... Um, uh, wij hebben toch nog een redelijke mate van, van egale uh, samenleving, wat het inkomen uh, aangaat, maar je ziet wel duidelijk dat, dat, uh, dat die ongelijkheid toeneemt. Vandaar ook de kreet dat, dat er nu dat het nu tijd is dat de lonen een keer omhoog gaan en dat bedrijven meer en meer loon gaan uitkeren. Dat is nu uh, aan de orde. Um, ik denk dat uh, ik, ik heb in het boek uh, gezegd dat. Uh, Populisme is eigenlijk een, een, de puist op een, op een zieke samenleving. Uh, je ziet dat mensen, de elite, zogenaamde elite, uh, nogal keer gaan tegen, tegen de populisten. Maar ik zei, ja, dat, dat, dan, dan kijk je eigenlijk niet scherp, want uh, populisme is niet, niet zomaar uit de lucht komen vallen, onder andere die inkomensongelijkheid die toeneemt. Maar ook de, uh, de vervreemding die is opgetreden in, in de maatschappij. Mm -hmm. uh, met name door, ook door, door immigratie. Mm -hmm. uh, en met name de onderste uh, laag van de bevolking die daar uh, ja, toch uh, de, de meeste moeite mee, mee heeft. Uh, dit is een, een, een, een, denk ik toch een, een oorzaak van de verdeeldheid in het land. Mm -hmm. uh, en, en, en ook... Het, het opkomen van, van populisme. Je ziet dat niet alleen in Nederland, maar je ziet dat in, in, in Amerika, je ziet dat in, in, in allerlei landen in, in Europa. Um, dus um, het, het is een, uh, een verschijnsel wat, wat duidt op, op een samenleving die, die niet meer goed in zijn vel zit. En, en, in plaats van te hakken op, de, op die populisten, wat je uh, in allerlei kranten uh, ziet, uh, ik denk aan de NRC bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Uh, een een Basse die daar uh, een sport van, van maakt. Uh, in plaats van te hakken op die populisten zou het toch goed zijn om, om te kijken naar die samenleving... Die niet, die niet meer goed in zijn vel zit. En, en die naar mijn oorzaak, naar mijn mening... Mm -hmm. uh, ...toch op, op verschillende uh, onderdelen ziek is. Mm -hmm. Ja, uh, uh, want, uh, want is dan dan ook... Want de, uh, ...is bijvoorbeeld kleinschaligheid... ...is, dan ook, is dat dan ook zo'n zo oplossing in die zin? Dus, dus inderdaad veel meer... Uh, want het wordt dan ook, uh, want bijvoorbeeld, een, bijvoorbeeld een bepaald cijfer, ook wat dan ook wordt genoemd, is bijvoorbeeld een onderzoek waarbij je dan ook, uh, dus uh, 70% van de overnames, dat die, uh, die mislukt inderdaad, en dat 65% uh, uh, uh, eigenlijk ook weer, ook weer zorgt dat op het moment dat het bijvoorbeeld een fusie ook weer ook heeft plaatsgevonden, dat het ook weer wordt op, opgesplitst. Uh, moet, moet, uh, moeten we eigenlijk niet uh, ook langzamerhand om ook al die grote instituties ook gewoon ook weer af te, af te bouwen juist ook om die menselijke mate weer terug te krijgen ja, maar je zou uh, kunnen zeggen dat, dat uh, met name die, uh, die hele grote bedrijven mm -hmm. die uh, uh, uh, uh, eigenlijk heel erg uh, zelfstandig keer gaan op het gebied van het verplaatsen van bedrijfsonderdelen mm -hmm. uh, en, en mensen Ontslaan, uh, omdat ze van mening zijn dat uh, het bedrijf in Antwerpen gesloten moet worden. En dat het bedrijfsonderdeel verplaatst moet worden naar, naar Hamburg. Ja. Ik denk bijvoorbeeld even aan, aan een uh, ING uh, die in België daar pro problemen heeft gehad. Ja, dat, dat zijn uh, zaken waarbij... Uh, Um, mensen niet happy zijn en misschien toch een, een, ook, ook een oorzaak zijn mm -hmm. van populisme. Um, mensen die meemaken dat er met ze geschoven wordt, uh, terwijl ze daar eigenlijk weinig inspraak in hebben. Uh, op, op, op, op wat voor manier ze, ze met hun werk, uh, zich, hoe, hoe ze dat kunnen invullen mm -hmm. en waar ze dat kunnen, kunnen invullen. Um, Lokaal en kleiner, ja, um, maar um, ik, ik, ik, ik zie niet hoe je dit soort bedrijven zou kunnen en, en moeten opsplitsen. Ik zie een, een regering niet zeggen: Nou, we gaan Unilever, dat vinden we te groot. We gaan dat opsplitsen. Je hebt bijvoorbeeld wel gezien dat Philips uh, in diverse onderdelen is opgesplitst, waaronder ASML, een heel erg uh, succesvol uh, bedrijfsonderdeel. Geworden is. Ja, maar hier aan de andere kant zie je wel ook weer dat bijvoorbeeld bij bedrijven zoals bijvoorbeeld Google, uh, ja. dat, plan, he, dat, dat je dan wel in het vier ziet van een heel groot, uh, een heel groot, um, ja, een soort mantel erbij spreken over alfabet, maar ja. dat wel al die onderdelen wel weer los natuurlijk ook worden. Ja, ja. Um, de, um, de vrees bestaat, en dan komen we aan het informatietechnologie... Ja. En, en de kunstmatige intelligentie. De vrees bestaat dat, uh, dat er steeds meer grote monopolistische informatietechnologiebedrijven ontstaan, waaronder Google, waaronder Alibaba en noem ze maar op. Dat die uh, zelfs mondiale proporties aannemen die. waar uh, regeringen eigenlijk niet meer aan te pas komen. Uh, dus dat. Uh, uh, dat is mogelijk een, uh, een gevaar Ja, maar, uh, want, want dat, is, dat is misschien dan ook wel, uh, ook, inderdaad dan wel ook het gevaar van technologie als je in die zin ja. ook dat met de ringen inderdaad vergelijkt van ja. dat um, eigenlijk he, dat bijvoorbeeld he, de, de pc of de mobiele telefoon dat zit heel erg natuurlijk ook op die, die eerste ring nu nog maar ja. op het moment dat dat natuurlijk uh, ring voor ring natuurlijk omhoog gaat naar het ja. mondiale niveau dat, ja. dat uh, volgens mij moet dat een heel groot probleem dan ook weer, ja. weer opleveren ja is het nou ook zo dat er ook een verband ook bestaat ook tussen het uh, want dat, daar is een, de informatietechnologie geer ik zo mooi ook voor, tussen het, het opschrijven inderdaad ook naar een hogere ring en ook het toenemen misschien ook wel van het probleem en het dus ook niet meer ook in handen hebben ook van het probleem zo'n lastige vraag een lastige vraag Ja, wat ik uh, uh, kijk je raakt, aan, aan de, aan de Je raakt hier aan de ethiek. raakt hier aan de De vraag is: gaat, uh, gaat de informatietechnologie ons leven bepalen? Uh, in, in welke mate zijn we nog uh, hebben we de mogelijkheid om, om nog ons te bewegen zonder dat die informatietechnologie ons helemaal in, in zich heeft, gaat krijgen, dat er, dat er robots ontstaan die uh, dingen gaan doen die intelligenter zijn dan wij, um, uh, gaat het ons, uh, is het ons een zegen, of, of gaat het ons een, een, een, een enorme bedreiging vormen? Dat, wat we nu al zien is dat, dat, uh, dat die iPhones waar u het over heeft, dat die ons niet veel verder helpen in intermenselijk contact. Mm -hmm. Ik zat uh, vanmorgen in het hotel uh, aan het ontbijt uh, en, en uh, tegenover mij aan de tafel zaten twee mensen, uh, blijkbaar een, een echtpaar. Mm -hmm. ...die uh, waren aan het eten met aan de rechterkant een, een lepel, uh, wat was het, de yoghurt of, of pap. Ja. En in de linkerhand hadden ze hun iPhone, allebei. Ja. Uh, dus geen communicatie onderling, nee, ze waren bezig om, om die iPhone te kijken en, en daarmee te spelen. En dus het, het contact, uh, dat, dat neemt, ga, ga, ga in, de, in de trein of in de metro zitten... Het intermenselijk contact is, is duidelijk aan het afnemen. Met name door zo'n iPhone. Um, dus is, is dit nou, is dit, gaat dit een zegen voor ons zijn? Gaan we hier plezier aan beleven? We hebben natuurlijk altijd. Zijn we wanend geweest over allerlei nieuwe ontwikkelingen. Kijk naar de auto. Toen die kwam dachten we: ja, dit, dit, dit, dit is het einde van de wereld. Dit gaat ons. Als we harder dan 50 zijn, dan. dan wordt ons adem afgesneden en, en uh, dan gaat het helemaal fout. Nou blijkt dat, dat uh, de auto is reuze populair en, mm -hmm. en ja, zal dat ook zo verder gaan met, met die informatietechnologie. Mm -hmm. Belangrijk punt is ook natuurlijk wat gaat het voor de werkgelegenheid betekenen. Mm -hmm. uh, als als uh, juffers aan de kassa verdwijnen, allerlei andere functies verdwijnen, zelfrijdende auto, zelfrijdende, uh, zelfrijdende bus, vliegtuigen hoeft geen, geen piloot meer te mm -hmm. hebben. Ja, jeetje, dit uh, uh, dit is een feit sch een, een schrikbeeld bij Ja, ja, ja. Dat, uh, dus er uh, dus zijn in ieder geval nog, nog voldoende ontwikkelingen. Uh, ja. Dan hebben wij bij de podcast, hebben podcast een nieuw item. Uh, dat, is wel, dat is wel groot dat is een doorgeefvraag. Uh, ja. Dus het is dus omdat... Okay. Um, uh, want wij gaan de, de volgende aflevering, dat gaat worden Tom Staal van uh, Ginstel. Ja. Um, en die gaan we dus zo ook weer ook, ook, ook, ook stellen. Uh, nieuwe, nieuwe media, dat hebben we wat dat betreft uh, nog, nog niet behandeld. Uh, ja. want, want hoe staat u daar, daar verder tegen, tegenover? De ni nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe opkomende alternatieve media ten opzichte van de, van de mainstream media? Je bedoelt social uh, media? Ja, de social media bijvoorbeeld. Maar, ook, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, YouTube-kanaal, die bijvoorbeeld inderdaad ook meer uh, ja. worden bekeken. Ja, dus, ja. Ja. ja, ik sta er op zich positief tegenover. Uh, dus, uh, dus ja, want want want, um, uh, want misschien ja yeah, want, want uh, heeft u misschien ook nog een bepaalde bepaalde want u bent de ochtend ook bekend op het medium geen geen stijl heeft u misschien ook nog een bepaalde vraag die u dan ook aan aan Tom Staal ook zo willen door uh, doorgeven aan aan wie door aan, uh, aan Tom aan Tom Staal dus de de presentator van van uh, een heleboel geen stijl filmpjes ik ik heb op dit moment geen, geen, uh, geen, geen, geen ge vraag, geen, geen vraag. Nee, nee, nee. Maar, nee, maar nee, maakt, nee. Het, maakt, uh, maakt helemaal niet te niet uit dan uh, ja. er komt, eh uh, komt anders wel een andere andere keer. Uh, nou, in ieder geval meneer Bos in ieder geval heel erg hartelijk willen danken in ieder geval voor dit uh, ontzettend nou. leuke, leuke, leuke gesprek en ook ontzettend leuke, leuke, leuke interview. Volgens mij we hebben we het, he het hele... Het hele het he ja, heel erg, heel erg bedankt. Ja, knap gedaan. Uh, uh, zoals, dit, uh, zoals je dit dus, uh, hebt doorgenomen. Dus uh, ja. ja, dus... Alles, uh, alles, uh, alles uh, vol, vol mee, volgens mij hebben we alles al doorgenomen. Ja, uh, ja voor, de, voor de luisteraar, uh, ja, deel vooral ook de, de, de, uh, de aflevering ook verder en ja. uh, koop, koop natuurlijk ook vooral ook het boek ook bij bij, bij Aspect nogmaals, ja. dus Frits Bos, de wereld op een keer. Uh, meneer Bos, ik ga je in ieder geval heel erg heel erg nogmaals ook bedanken. En ja. uh, in ieder geval ook voor de luisteraar. Tot, uh, tot de volgende keer. Zeker, dank u wel. Ja.